G ...gescoord, denk ik, hoor, ja, in ja, de college. Een jaar geleden drukte de Raad daar ook nog even de middelbare schaal. Ja, even snel, doorheen. ja. ja. ja maar die werd, uh, een half jaar later was het alweer afgelopen. Ja, en werd teruggedraaid. Ja. En, en te, uh, dat werd toen door de provincie, werd dat uh, later ook nog teruggedraaid, omdat er te veel geamendeerd was en dat ja. het eigenlijk opnieuw te fichie had moeten liggen. Ja, nou ja, dat is dan uh, kort geleden dat, dat uh, beleid. of dat. Uh, het bestemmingsplan is toen aangenomen. Goed, uh, we, hebben, we staan één minuut veracht. En aangezien uh, onze burgemeester een man van de klok is, ja. dat, minst, dat merk ik altijd, uh, ja, is er nog uh, kort te gaan voordat deze begint. En zodra wij een seintje krijgen vanuit het raadhuis, gaan we daar live naartoe. al gaat opletten. Ja, ik wens u een hele Eerst. prettige en fijne avond. ...open de laatste inhoudelijke raadsvergadering in deze periode en heet u van harte welkom. Ik check maar even of er iemand behoefte heeft aan nog een gesprek met mij of een schorsing. Ik zie dat dat niet het geval is. Ik heb er zin in en soms is er dan ruimte voor enige onzin... Ook luisteraars thuis... Kunnen we dan we schorsing krijgen? Want de CDA-fractie heeft zo hard gewerkt met elkaar... dat we nog geen tijd hebben gehad om extra overleg te hebben. Ik hoor niets, ik hoor niets ongebruikelijks... want ik hoor altijd dat de CDA-fractie hard werkt. Dus dat is geen reden voor een schorsing, lijkt mij. Luisteraars thuis uiteraard ook hartelijk welkom. Daarmee is de opening geweest... en ga ik nu naar de loting toe... Misschien wel de kans voor één uur als laatste keer. En ik doe mijn best om meneer Sutwarp niet. 16. Nummer 7. Dat is meneer Henry Jon van Poorten. Aan u, de heer als het tot een hoofdelijke stemming komt, om als eerste uw stem te verklaren. Geen probleem, denk ik, meneer Henry Jon van Poorten. Goed zo. We gaan door naar agenda punt 3. Dat is de lijst van de ingekomen stukken en de mededelingen. Eerste lijst van de ingekomen stukken. Heeft iemand vragen of opmerkingen over de wijze van afdoening? Zie ik daar een vinger omhoog gaan? Meneer Kramer. Ja, dat betreft de brief van de vereniging van strandpachters Zandvoort over de openingstijden van de strandpaviljoens. Dan heb ik gezien dat het college al een antwoord heeft uh, geformuleerd en dat ook heeft verzonden aan de strandpacht. Alleen deze brief was niet alleen het college gericht, maar tevens aan de gemeenteraad. En VVD is voornemens om ook een abonnement voor de openingstijden van het strand in te dienen bij agendapunt van de APV. En uw vraag ten aanzien van de wijze van afdoening? Nou ja, Dat is dus eigenlijk kijk, het enige Kijk, een brief wordt is. gestuurd naar de raad die besluit over de openingstijden en u meent daar een antwoord op te moeten geven. Alleen vanavond besluiten wij over die APV. Dus u bent een beetje te vroeg geweest met uw antwoord. Waarvan akte? Het is geen discussiepunt. Nog anderen? Dan wordt. De lijst van ingekomen stukken op deze wijze vastgesteld en kom ik tot de mededelingen. En die sluit voor een stukje aan op bij wat meneer Kramer net zei. En door een uh, omstandigheid dat ik met vakantie ben geweest, is er in dat college uh, in de brief van de standprachters al een antwoord geformuleerd. Maar daardoor is niet meegenomen voor een stukje datgene wat in het gesprek al eerder met de groep uh, ik ondernemers en dergelijke was besproken. Dus het college excuseert zich daarvoor. Wij gaan door naar agenda punt 4. Meneer Paap, VVD. Ik hoor dat u zich excuseert. Mag ik dan expliciet weten waar u zich voor excuseert? Want het is mij niet bekend. Uh, in het overleg... Het college excuseert zich voor het feit dat de brief is uitgegaan... Uh, zonder dat de toezegging die in het overleg zat daarin verwoord is. Dus dat er een, uh, gewoon de motivering om de reden waarom die twaalf uur gehandhaafd blijft met verwijzing naar het verleden. En de, uh, maar dat komt ook bij de APV straks in de orde. Dat in september, oktober het college al eerder heeft toegezegd dat er dan een hele participatieve aanpak komt. Waarin alle belangen worden meegewogen op die wijze. Ja, er gaan meerdere mensen op vakantie. Dat is er gegund. Meer dan. Ik ga dat niks meer van zeggen. Agenda punt 4. Volgens. Vaststelling van de agenda. Is er een verzoek tot een interruptie? Of, uh... Vaststelling van de agenda. Wenst iemand daarover het woord? mevrouw Geuronsson en meneer Bluis. En deze keer begin ik met mevrouw Geuronsson. Dank u voorzitter. Uh, zoals reeds aangekondigd en besproken in de commissie planning en controle... Uh, wil ik hierbij graag een initiatief raadsvoorstel indienen... met betrekking tot de subsidievoorwaarden programmering muziektent OVZ. Het initiatiefvoorstel is uitgedeeld en ligt voor u en is ook toegestuurd... De eerste vraag is, wil de raad dat voorstel in behandeling nemen? Ik kijk even rond. Ik zie een aantal knikkers. Ja, knikkers bedoel ik dus. En daarmee wordt het op de agenda geplaatst. En mijn voorstel zou zijn om dat agenda punt 10 te maken. Is dat akkoord? Mevrouw Geurenson, u bent initiatiefnemer. Ja? Agenda punt 10 wordt dan initiatief, raadsvoorstel, subsidieverstrekking, ondernemersplatform Zandvoort. Meneer Bluis. Ja, dank u. Uh, wij wilden graag uh, punt F van de Hamerstukken gemeentelijk rioolheringsplan uh, tot uh, gewoon besprekingsstuk te maken. Wij hebben daarvoor een abonnement uh, al rondgestuurd richting raad, en ik zou graag willen dat dat uitgereikt wordt, inclusief ook de toelichting op het abonnement. Want de toelichting is denk ik nog belangrijker als het abonnement. Want het abonnement is slechts iets wat je nodig hebt om hier iets te bereiken, maar het gaat meer. ...om wat erachter zit. Ik wilde al achterom kijken, maar zo bedoelde u het niet. Hè? Het voorstel om F van de Hamerstukken te halen... ...dat kan geschieden door één partij alleen al. Dus daarmee is het uh, van de Hamerstukkenlijst gehaald. Mijn voorstel is om het als agenda punt 11 aan de agenda toe te voegen. En daarmee... ...lijkt het zo te zijn dat agenda punt 12 de sluiting kan zijn... ...tenzij één uur nog iets over deze agenda wil zeggen. Uw laatste kans in deze periode. Dan stel ik voor om deze agenda al dus gewijzigd... ...met 10 initiatief raadsvoorstel, subsidieverlening, ouder, eh, ondernemersplatform Zandvoort... ...en 11 het gemeentelijk rioleringsplan 12 sluiting al dus vast te stellen. En daarmee kom ik tot agenda punt 5. En ondertussen, want de luisteraars thuis horen enig rumoer, worden een aantal abonnementen uitgedeeld. En de, het abonnement van CDA met de toelichting zal erbij zijn, meneer Bluis. Althans, de toelichting wordt later uitgedeeld. Agenda punt 5, vaststellen van de notulen, zijn... Van twee personen, of van een aantal, nee, van twee personen, opmerkingen binnengekomen, meneer Balbe Vilsen. Dat zijn een paar kleine tekstuele wijzigingen. Vindt u het goed dat die door de griffie worden verwerkt? Dat was de bedoeling, voorzitter, dat ik goed dat graag ook met u gecheckt hebben. En meneer Drommel heeft ook een opmerking gemaakt over pagina 10, en daar is de samenvatting van zijn betoog. ...erg kort door de bocht, vindt de griffier en ik deel zijn mening. Want dat vindt u waarschijnlijk ook, meneer Drommel. En niet slechts kort door de bocht, maar ook onjuist. En dat is nog erger, u snijdt de bocht af. En dat, dat is niet gebruikelijk voor een voorzitter. Zal ik hem even verbeteren, voorzitter? Nou, dat gebeurt vaker in deze raadzaal, dus waarom zou ik u houden van om dat te doen? Ja, ik bedoel niet u verbeteren, want dat lijkt me oh. niet mogelijk, maar de notulen. Ik heb gezegd, nadat u mij gelegenheid gaf tot interruptie, ja dank u voorzitter, zo zei ik. Dit naar aanleiding van de opmerking van de PvdA, ik refereer naar de Herman Heijemansweg en wat er toen omheen gebeurde tot het niet juist... Ge... ...genotuleerd is, de waardeoordeel... ...rond idiotrie is heel anders weergegeven... ...dan ik bedoeld heb, en ik zal het even toelichten. Ja, dank u. Dit naar de opmerking... ...van de PvdA richting Oudere Partij. Dat betrof dan de weg Herman Heijmansweg... ...en de idiotrie, u komt er daarvan... ...om die eventueel te gaan exporteren, ...te gaan maken of te gaan leggen. Aan de andere kant zie ik... ...in bladzijde 144... ...124 van de structuurvisie... ...van uw stuk... ...een duidelijk exposé ...dat het een en ander wel mogelijk is... ...of is alles wat hierin staat ook maar met een kolletje zout te nemen. Ik lees even voor, ik lees daar vervolgens voor wat in de, de stuk staat van de structuurvisie. Over de Herman Heimelsweg ligt de reservering voor de aanleg van een randweg... ...die van de Zandvoortselaan naar de Van Lennepweg gaat, letterlijk. Momenteel is het geen noodzaak deze weg aan te leggen... ...maar mocht er in de toekomst wel zo zijn die noodzaak... ...dan is dit de enige plek waar de randweg aangelegd kan worden. Is dit realistisch dus, of is dit niet realistisch... En burgemeester Meijer vraagt dan of dit een vraag is aan hem. Ik zeg nee, ze vragen het hele college. U geeft hiermee ook duidelijk weer, denk ik, dat ik niet over idioterie heb van een persoon, maar rond de discussie. En dat is anders dan wat hier staat. Ik verzoek u ook deze wijziging aan te brengen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. U heeft nu bereikt dat uw tekst twee keer uh, op de band staat. Dat is knap, in dezelfde vorm. Dus ik geef u een compliment. Het voorstel van deze zijde van de tafel is om in een korte samenvatting uw betoog aan de notulen toe te voegen. We hebben hier een tekst liggen, maar ik stel voor dat het na afloop van de vergadering even door de griffier en u worden afgestemd. Want de hele tekst doen we eigenlijk niet, maar de zakelijke samenvatting is dat u wijst op een discrepantie tussen enerzijds wat de, wat de Partij van de Arbeid zegt en anderzijds de tekst in de structuurvisie en verzoekt daarmee rekening te houden. Dat is de essentie. Is dat akkoord, meneer Rommel? Ik zie straks een stuk en ik zal mijn kort aan deze ja. geven. Goed, dank u wel. Meneer de voorzitter, ja, want dat, dat laatste Bluist. stuk moet u er dan ook graag bijschrijven, de toelichting van u. Want dan snap ik tenminste wat de heer Drommel gezegd heeft. Ja, u was er kennelijk niet bij of was u slaapgevallen. Ja. Ik stel voor, meneer Bluis, dat u dan uh, deze vergadering nog eens naluistert. Dat is misschien makkelijker voor ons. Goed. Meneer Kuiken of meneer Stammis, zag ik met een vinger. Meneer Stammis. Ja, dat gaat over pagina 13. De heer Stammers is het eens met uh, deze bewering, staat hier. Dat is een bewering van mevrouw Geurensen. Nou, ben ik het regelmatig met mevrouw Geurensen eens. Maar er staat hier ook verder... Er dient echter niet te ver worden gegaan in wat wel en niet vastgelegd wordt. Dat kan ik me ook nog voorstellen. En vervolgens staan er ook al een aantal vragen. Is de wethouder voornemens om parkeerterrein Zuid te bebouwen of niet... Ik vind dat er meer groen verloren gaat bij het, uh, het aanleggen van het fietspad. Ik vraag uh, hoe uh, asfalt gecompenseerd wordt voor de, en dat soort dingen. Ik kan me uh, vinden in een onderzoek naar de sportschool... maar wil niet te veel investeren in het onderzoek naar de haven. En ik mis in de visie het duurzaam toerisme. Wil de werkelijke spreker zich melden, want het is Deursen, niet mijn tekst. Klopt het, meneer Was Van Deurzen? Ja, dat is Van klopt ja. ja. Klonken ja. een paar dingen als muziek in de oren, dus ik... Uh... Dank u wel, meneer Stammers, voor het alert uh, lezen. En uh, wij zijn al schuldig in dit geval aan meneer Van deurs en passen de tekst aan. En met die muziek in zijn oren gaat het helemaal goed komen, denk ik. Anderen nog, naar aanleiding van deze notulen, dan wel... De notulen die erachter zitten op het voortgezette gedeelte. Dat is niet het geval. Dan zijn de notulen hierbij vastgesteld onder dankzegging. Dan heeft u uitgereikt gekregen een lijst van toezeggingen. Zijn daar vragen over? Dat is niet het geval. Dat brengt mij bij de hamerstukken. En dat betekent dat de nota cultuurhistorie... de wijziging van de monumentenverordening Zandvoort 2006... de nota lokaal gezondheidsbeleid Zandvoort 2010-2013... de verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening... de gezamenlijke programmaraad instelling Noord-Holland... De, de nota reserves en voorzieningen... de lezersverordening 2010-1... met daarin een klein viertal aanpassingen die later zijn toegezonden... De subsidie voor de derde Runners World Zand voor Secure in 2010 zijn vastgesteld als hamerstukken. En dat brengt mij bij agenda punt 7. En dat is de algemene plaatselijke verordening en een wijziging daarvan. En... U heeft een aantal abonnementen daarvoor op voorhand al uitgekregen. En uh, één uur heeft mij gevraagd: mag ik een korte pauze om die abonnementen te lezen? Dat mag, dat kunnen we nu doen. Maar we kunnen het ook na een eerste uh, rondje van behandeling doen. Dat is, wat, wat is de voorkeur? Meneer graag, graag Voordat de discussie start, wil ik dat graag even tot met ons nemen. Ja. ja. Meneer Bluyssel? Ja, ik zou graag een toelichting willen hebben waarom degene die de abonnementen indienen dat, dat doen. Even, als die een korte toelichting heeft gegeven en daarna nog een leespauze, dan neem je met, meteen die sfeer ook mee, meneer Kuiken. Uh, ik schors de? vijf minuten ja. op dit moment voor een leespauze. Ja, eigenlijk, Don, vind ik dat zoiets al thuis gelezen moet eigenlijk zijn. Of ze nou zo laat aangekomen? Ja, zijn. Ja, geen fout idee ja roept uh, ja. Ja, ja oké. Okay. Weet nou, laat ontvangen. Ik vind dat uh, geen goede zaak. Uh, die, dat, uh, dat punt, dat staat al, ik weet niet hoe lang op de agenda. Het ligt al een maand op zijn minst. Dat bedoel ik. En uh, waarom dan nu ineens emoties erbij, dat... Uh... Ik snap dat nou, niet. Dat kan wel, want die kun je dan tijdig indienen. Ja, maar dat, dat, dat had lezen. dus al een paar weken geleden moeten gebeuren. En dan, dan hadden ze, of misschien een week geleden, dan hadden ze tijd gehad om thuis te kunnen reageren. Een motivatie op papier zetten, dat soort zaken allemaal. Ja, nu kost het gewoon tijd. En uh, ik vind het zonde. Ja, ja, ja. maar goed, we gaan in ieder geval het toch nog hebben over dat rioleringsplan, re uh, Don. Dat was eigenlijk onverwacht. Ja. Ik, ik, ik vond dat het goed afgekaart was in de commissie. Ja. Echt waar. En, en nu komt het CDA met, met een amendement om het uh, toch nog aan te passen hier of daar. Ik ben benieuwd waar hij mee gaat komen. Weet jij wat meer nee, ervan? Nee, ik weet daar niks van. Dus. Het, het zal ongetwijfeld iets met financiën te niet maken hebben. Ik we... <laughs> Maar ja, dit zal ongetwijfeld iets met financiën te maken. Want ja. daar, daar hamelt hij nog altijd ja, het op. het heeft met financiën te maken. Ja, het is dat ongetwijfeld. Ik ja. nee, laat me verrassen. Ja. Misschien is het, is het wel een storm in een glas water. Dat weet je niet. Dat het misschien iedereen het wel mee eens is. Ja, dat, dat, dat niet. Lang hoeft te duren. Maar goed, het is, het is wel uit de lijst van hamerstukken gehaald. En er zijn natuurlijk nu een x aantal moties en er zullen ook nog wel wat amendementen zijn met, met wat betreft grondbeleid. Want dat is natuurlijk ook nog niet 1, 2, 3, 4 ja, klaar. Dat, dat gaat zeker komen. Dat denk dat ik de ook, ja. Ja, ja, ja. Zomaar even een beetje muziek. Laat me doen. Dus. Heb je nog wat, Pascal? Pascal toevallig? Heb je wat te doen? <laughs> ik heb genoeg. <laughs> Oké, okay, laat me horen dan. <laughs> van sinds andere weken is het begraam van uh, Bob de ...heeft kunnen lezen. Zo niet, dan stel ik toch voor om te beginnen... ...want mocht er na de behandeling of tijdens de behandeling behoefte zijn aan een schorsing... ...dan ken ik u goed genoeg om te weten dat u zich dan wel meldt. En ik vermoed dat ik dat ga honoreren. U heeft in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening... ...de vorige keer ervoor gekozen om de behandeling aan te houden... Toen is aan u toegestuurd een brief van 26 januari met een aantal reacties nog. Aansluitend is een memo, oftewel een brief aan u gestuurd van 10 februari... met een korte weergave van het gesprek. En er liggen nu een aantal abonnementen. En mijn allereerste vraag is... zijn er over die stukken die ik heb genoemd op dit moment vragen nog? Of zegt u, we gaan gelijk het debat in en meenemen? Iedereen heeft de stukken? Ja? Dan gaat de behandeling in eerste termijn uh, beginnen. En wie wenst in eerste termijn het woord? Ik kijk even rond. Meneer Van Deursen. Mevrouw Rietkerk. Voorzitter, misschien mag ik bij interruptie even iets vragen aan Meneer u. Kuiken. Het lijkt me erg handig uh, om verstrekkende uh, amendementen toch eerst ook even uit de mond te vernemen met een toelichting van degene die dit hebben ingediend. Dus ik zou u dringend willen vragen, en ook de VVD-fractie, om uh, toch iets eerder het woord te voeren, opdat wij dat mee kunnen nemen. Ik heb gehoord wat u heeft gezegd. Meneer Kramer. Heeft iedereen zich nu gemeld die een abonnement wil indienen? Meneer Bluis? Meneer Baaberg-Wilson? Mevrouw Rietkerk heb ik al gezien, even wat kijken. En daarmee zijn degene die abonnementen hebben ingediend volgens mij ook, hebben zich gemeld. En ik neem de suggestie van meneer Kuiken over, want die raadde al mijn gedachtenlijn om de eerste termijn te beginnen. En verzoek u voor zover abonnement achter de hand heeft dat alvast mee te nemen in uw betoog. Um, meneer Kamer, u heeft er maar liefst twee ingediend. U bent zo bereidwillig geweest om een abonnement waarvan het college heeft gezegd, dat lijkt ons handig om dat te repareren, als indiener, als bespreking mee te nemen. Dus ik geef aan u in eerste instantie het woord. Dank u, voorzitter. Um, ja, voor ons ligt de APV. Het is dus natuurlijk het nodige gebeurt, ook in de vorige vergadering, waarin een aantal mensen het woord eisten en daar u nu een hele goede rol heeft gespeeld, namelijk... Uh, en daar hebben wij complimenten voor. Daaraan, naar aanleiding van is een gesprek geweest. Daar heeft u ons van bericht. En ook de ondernemers hebben hun excuses aangeboden voor hun gedrag. En dat siert alleen alle partijen. Um, wat de VVD voorstaat uh, zijn geen Amsterdamse toestanden. Ja. Wij willen ze. Zo... <lacht> Ik hoorde de heer Bierman uh, bijna verslikken in een glaasje water... Maar wij willen niet zoveel regeltjes als ze hebben in Amsterdam, waar het met een biertje verplicht is om te zitten op het terras. Waar je alleen gebruik kan maken van bepaalde soort gasbranders. En je ook niet kan bepalen wat je achter je eigen vensterbank zet van je horecaondernemer. Zo ver willen wij in Zandvoort niet gaan. Hoe minder regels voor de VVD, dat is bij ons regel 1, is minder regels. En daar gaan wij ook voor. Ik zal het daarom ook kort houden. En ik heb, wij hebben twee abonnementen. Eén is van, namens college en de eerste heeft betrekking op een andere wijziging en dat is de sluitingstijden op het strand. Ik had al aangegeven bij ingekomen stukken uh, dat er een brief is geweest uh, namens de strandpachtersvereniging. voor het aanpassen van de, uh, de sluitingstijden van het strand met die van het dorp. En in, li in de lijn van uh, die brief moet u dit abonnement zien. Um, ik zal de overwegingen voorlezen. Um, overwegende dat bij de sluitingstijden van horeca het volgende speelt. Dat het past in de jaarrondgedachte om meer toeristen te trekken. Uniformering sluitingstijden van dorp en strand en eenduidigheid. Ook het gelijkheidsbeginsel en dat het meer werkgelegenheid brengt. Continuïteit van bedrijfsvoering en het is in lijn met de structuurvisie. Tevens bevordert dit... Abonnement, een meer gezond economisch beleid. Um, stelt voor in de tekst van artikel 2.29 uh, 29 lid 1, sluitingstijden van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort 2010, de tekst met uitzondering van de exploitant van een strandpavillon te schrappen. Um, die volgende die wil ik ook wel voorlezen, maar dat heeft alleen betrekking op dit voorstel wat wordt gedaan, dus het wordt gelijk getrokken. Ik weet niet of ik dat voor moet lezen. Dat het belangrijk is. Het nou, is een heel technisch u, verhaal. Het heeft u de essentie goed weergegeven. Okay. Ten, uh, tenzij iemand daar een vraag heeft over de rest, anders kunnen ze het in betoog meenemen. Het dat gaat erom, is. dus, dat, het, dat, de, dat de sluitingstijd uh, nu 12 uur is en dat het in het nieuwe voorstel op 1 uur komt te staan. Dat is de strekking van het verhaal van het amendement. Uh, de tweede uh, amendement is uh, uh, ja. ...opgesteld door het college... ...en het betreft een aantal ja, dan wel technische of ambtelijke wijzigingen. Um, is het handig dat ik die hier... Ja? Um, de eerste heeft betrekking op artikel 271... ...en het is in deze afdeling... wordt verstaan onder consumentenvuurwerk... Uh, ...consumentenvuurwerk waarop het besluit van 22 januari 2002... ...houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten... ...en professioneel vuurwerk vuurwerkbesluit van toepassing is en dat verandert in in deze afdeling uh, wordt verstaan onder consumentenvuurwerk consumentenvuurwerk waarop het meest recente vuurwerkbesluit van toepassing is. Ja, moet ik ze allemaal? <lacht> Zijn er nogal wat? Maar de VVD wil er een paar u, u, u, schrappen. Misschien kunnen we er Kramen. een paar schrappen. <lacht> ja. Bluif, nee, blijf. Misschien wilt interruperen. M maar maar sorry, mijn de voorzitter. Ik, ik waardeer over het algemeen uw goede adviezen. En u geeft nu een advies aan de VVD, maar dat moet via een interruptie. Bij interruptie dan, zou de VVD er een paar kunnen schrappen wat uw voorstel was? Ja, u heeft met meneer Kramer iets horen zeggen over dat hij uh, deze technische wijziging als abonnement in het debat wil inbrengen op die manier. Nou ja, misschien, misschien, ik weet niet of u ze allemaal heeft gelezen, maar er staat bijvoorbeeld in dat het verboden is om met onweer in water te staan of in de zee te staan. Nou ja, dat vind ik dus zo'n regel dat ik denk, snap die maar? Want wie gaat dat handhaven? Ik zie de politie al erachteraan en in zee. ik hoop Goed als niet. een voorbeeld voor meneer Bluis. Ja, maar die takt niet zo lot op die manier. Nou ja, goed, nu gaan we het ook hebben over. Ja, u mag hem wat mij betreft, ook per onderdeel even samenvatten. Uh, loopt nou, dat loopt niet nou, voor te lezen. Dan vraagt u me wat. Het equivalent geluidsniveau LAEQ. <lacht> <lacht> veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 75 dBA. gemeten op de gevel van een gevoelig gebouw. op een hoogte van anderhalve meter. En de strekking van deze, waarin het wordt veranderd. is dat er ook gemeten kan worden op 1 meter 40 bijvoorbeeld. Dus het kan op andere. of 10 meter. Ja, of, 10 meter, ja. of uh... Heel goed. Nou, die volgende, uh, artikel 4.3, uh, is soortgelijks. Soortgelijks, <laughs> maar dan voor een andere meting. En uh, uh, dit is wel een hele belangrijke, dat is ook een belangrijke uh, voor de horeca. Uh, art, artikel 4.3, lid 9. Bij het ten gehoren brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten. Behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. En deze wil de VVD heel graag schrappen, meneer Bluis. Het um, is en... niet goed voor het milieu, hoor. de warmte vliegt naar buiten. Ja, zomers ook. Dat is niet serieus bedoeld, door meneer Kramer. <laughs> Gaat u verder? Nee, ja. <coughs> meneer Kramer, sorry. <laughs> het, is no het is bijna carnaval hier. Vijf punten. Ja, het is carnaval, maar ja. <laughs> um, parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke. Um, nou, daar stond uh, eerst uh, een puntje, puntje, puntje bij een aantal meters van cirkels, en er staat nu 25. Ik denk ja. dat ik hem zo wel ja. heel goed heb. Uh, ja. Dank u, u wel. Dat was het, uh, voorzitter. Heeft de VVD ook behoefte om over deze technische aanpassingen zijn mening gelijk te geven? Nou, ik heb hem ingediend, dus wij zijn okay. het ermee eens. Mooi. Ik, ik had het niet expliciet gehoord, maar dank u wel. Nou, ik heb zelfs mijn handtekening eronder gezet. Hoe vindt u dat? U heeft gelijk. Ja. Nee, okay. <laughs> meneer Van Deursen, u heeft ook een amendement ingediend. Ja, dank u meneer de voorzitter. Eh, amendement hebben we al besproken in de commissie ook. Eh, waar ik in eerste instantie over viel. Eh, er komt een nieuwe APV. De politieverordening heeft nu plaatselijke verordening, maar het blijft APV. En eigenlijk de strekking van het verhaal was, eh, we redigeren het bestaande gebaseerd op nieuwe wetgeving. Alleen oplettende lezers hebben er een patent gemaakt... dat plotseling van in de zomermaanden... de honden van het uh, strand geweerd werden. En daarvoor hebben we het amendement... Nou ja, vorige keer al besproken ingediend. Ik zal het voorlezen, even los van de technische puntjes. Uh, volgens de huidig geldende algemene plaatsverordening... honden gedurende de zomermaanden in de avonduren... op het strand uitgelaten mogen worden... ...over het wijzen van deze regeling geen inhoudelijke discussie is gevoerd... ...een totaal hondenverbod in de zomermaanden op het strand zeer onvriendelijk overkomt... ...voor het opruimen van de uitwerpselen de regels in de algemene plaatselijke verordening aangescherpt zijn... ...iets wat we ook van harte toejuichen... ...stelt voor de tekst van artikel 2.57a... ...Honden op het strand van de algemene plaatselijke verordening als volgt te wijzigen... Het is de eigenaar of houder van een hond verboden in het tijdvak van 15 mei tot 15 september tussen 9 en 19 uur zich met een hond op het gele strand te bevinden. En deze wijziging toe te voegen aan het raadsbesluit. Getekend door GroenLinks en de gemeente antwoord. Dank u wel. Uh... Dank. Dit was even uh, het amendement wat wij in uh, willen brengen. En daarnaast wil ik graag reageren op het amendement... Uh, van de VVD uh, over de sluitingstijden. Uh, ik denk dat we met deze APV uh, de besluitvorming daar Ja, het komt mij bijna amateuristisch over. De insteek is alleen het redigeren van de APV geweest en niet meer, niet wijzigen. Dat was even de bedoeling. Goed, gezien nieuwe wetgeving moet je wel er eens wat, wat aanpassen, dat de lokale verordeningen aansluiten bij hogere wetgeving. En daar was eigenlijk deze hele exercitie voor bedoeld. Maar het college heeft ergens uh, een deur opengezet voor wijzigingen door, zeg maar ook met die hondenverordening, iets met heel anders naar voren te komen als wat hier gebruikelijk was. En u maakt ook de VVD, denk, nou, als het college wijzigingen mag aanbrengen bij het redigeren, euh, doen wij dat ook. Maar ik denk dat deze manier van besluitvorming euh, even niet passend is. Het besluit van de VVD is heel verstrekkend. En ik denk dat je verstrekkende besluiten, dat je die zorgvuldig moet voorbereiden, waarbij iedereen inspraak kan geven. En dat het niet plotseling iets met een amendement in de raadvergadering naar voren kan komen. De inhoud van het verhaal, daar kan je best over discussiëren. Want er zitten dingen als gelijkheidsbeginsel in met het dorp. Dus de discussie hierover is natuurlijk absoluut terecht. Maar we praten wel over een discussie waarbij alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn. Aan de andere kant van het strand, de paviljoenhouders, wonen een heleboel mensen op de boulevard. Zowel op de Noordboulevard, de Zuidboulevard, Middenboulevard niet vergeten. ook die mensen hebben recht van spreken in de besluitvorming. En wat er dan uitkomt, ja, dat komt uit de discussie. Maar ik vind het even, het woord kort door de bocht is net gevallen... om dit nu als amendement aan de APV toe te voegen. En ik zou ook voor willen stellen aan de VVD om het terug te trekken... en het in april als initiatief voorstel terug te brengen. Dan is iedereen voorbereid. Het kan in de commissie behandeld worden... En iedereen heeft de mogelijkheid om in te spreken. Ik bedoel, dan zijn we op de juiste manier van besluitvorming bezig. Dus de inhoud, zeg maar, daar wil ik best over discussiëren. Maar wel op de correcte manier waar iedereen bij betrokken is. En het tweede punt waar ik ook op wil wijzen: als we dit nu aannemen, vrees ik ook juridische procedures, omdat een groot gedeelte niet de kans heeft gehad om in te spreken in het verhaal. Dus dit amendement, ja, misschien hoe sympathiek of. Inhoudelijke discussie absoluut waard. Maar graag eh, in april bij de volgende raad. Of bij de, ja, de volgende raadsvergadering wil ik zeggen. Maar het is ook de volgende raad. En dan heeft iedereen kans om hier gewoon zijn oordeel over te geven. En dan hebben we de correcte manier van besluitvorming. Was... Voorzitter, Dank u. Meneer kijk, voorzitter. De VVD wordt nu heel erg aangevallen. Maar dat betreft natuurlijk ook de wijziging voor het college in dat opzicht. Nou. Dus dan zou het betekenen dat u dus de hele APV wil verdagen. Het gaat niet om de hele APV. Ik wil de APV hebben... het amendement wat wij hebben ingediend... is om terug te brengen in de oude situatie. Dat is even de, de strekking van ons amendement. Ja. En meer niet. En, en ik heb ook gezegd... ja, ook het college moet je aanvallen. Ik heb dacht, ik het college ook de nodige kritiek gegeven... dat ze dingen veranderd hebben... terwijl de intentie ja, was om hen te redigeren. Ze, dan moet u toch heel expliciet zijn. Want kijk, u doet een amendement indienen... wij doen het ook... En dat betekent ook dat mensen daarop ook moeten inspreken. Dus het is precies dezelfde situatie, jawel. De honden In de aangegeven. commissie is de kans... Stel je voor dat iemand het eens is met deze APV, dus wat er nu voor staat. Die weet niet dat de heer Van Deurzen het abonnement indient. Die heeft dan ook geen inspraak. Zo blijf je dus heen en weer gaan. Sorry, in de commissie is dit al behandeld. Ja, maar is, is dus niemand... Nee, gewoon heel eventjes technisch bekeken. Daar is dus niemand bij aanwezig geweest... die wist dat u dat ging doen tot dat moment. Oh, en die heeft dus nu niet de gelegenheid om daarop te reageren. Ik ben op, op verzoek van nee, anderen. Nee, meneer meneer Van Dursten nu. U mag reageren. Ja, even uw reactie is van... De kritiek heb ik ook op het college gegeven... dat ze geredigeerd hebben. En het enige wat ik wil bereiken met het amendement... is dat de inhoudelijkheid... Van de oude APV. Uh, gelijk blijft. En of je gaat sleutelen aan de APV, dat vind ik, daar is een hele uitgebreide discussie uh, uh, aan nodig. Tweede termijn, meneer Kramer. Dank u wel, meneer Van Dus. Uh, stampen dus duidelijk. Uh, even kijken. En de technische aanpassingsabonnementen. Wilt u daar nog iets over zeggen of zegt u? Ik heb er totaal geen verstand van, dus ik neem aan dat dat wel goed zit. Goed. <laughs> Meneer Bouwberg wilson u, had als derde, of u heeft als derde ook een amendement ingediend. Ja, meteen ook even een vraag. Dit is de eerste termijn, voorzitter. Ja, dank u. Um, dan zal ik even het amendement toelichten. Dat heeft te maken met ook het terugkeren naar de situatie zoals die was. Um, dat betekent dat wij... Um, ...weer teruggaan naar de situatie waarbij er deelgebieden op het strand zijn... ...waar er per deelgebied drie incidentele festiviteiten per kalenderjaar kunnen worden georganiseerd. Um, ik heb mij tot u gewend met de, uh, met de mededeling... Uh, ...dit was in het verleden zo geregeld, checkt u even of dat klopt. Ik heb uh, ambtelijk uh, antwoord daarop gekregen dat dit inderdaad zo is... En vervolgens heb ik gemeend dat er verstandig aan te doen om dit amendement in te dienen. Om inderdaad de oude situatie zoals die was weer te herstellen. En dat betekent dus dat er in artikel 4.3 helemaal een klein stukje gaat veranderen. Namelijk in het eerste in uw voorstel van de APV stond het is een inrichting toegestaan. Maximaal drie incidentele festiviteiten per kalenderjaar te organiseren. En dat moet zijn. Het is per deelgebied toegestaan maximaal drie incidentele festiviteiten per kalenderjaar eh, te houden. En dat is even ter toelichting. In een deelgebied zitten meerdere eh, strandpaviljoens. Ik heb net even gekeken, ik geloof van zes tot en met twaalf is er eentje in, in zo'n deelgebied. En op het moment dat we zouden gaan toestaan wat u hier eh, in de APV had staan, betekent dat elk van die inrichtingen drie incidentele festiviteiten zouden kunnen organiseren dus stelt u me even uit hoeveel dat zou zijn terwijl dat in de oude APV drie incidentele festiviteiten per deelgebied was en dat is natuurlijk een aanzienlijke vermeerdering van allerlei toestanden die wij niet willen op dat strand en eh, daarom hebben wij dit voorstel aan u eh, gedaan om dat per abonnement te repareren meneer Paap, VVD, u heeft zijn interruptie ik hoorde de vulsom zeggen dat hij terug wil naar de oude situatie. Mag ik me dan herinneren dat dit alles gebaseerd is op de 12-dagen-regeling... ...en dat dit betekent dat elke individuele strandpachter 12 individuele feesten mag geven? Nou, ik denk dat meneer Paap zich toch wel erg ver buiten de realiteit begeeft met deze opmerking. We hebben in de tijd aan bureau Peuts als gemeente Zandvoort opgedragen... ...om uit te zoeken in het kader van het... Toestaan, mogen toestaan van incidentele festiviteiten, hoe dat wat Zandvoort betreft zou moeten worden geregeld. om zeg maar iets te doen wat niet eh, in het al te grote belasting voor mensen zou kunnen opleveren, burgers. En we hadden toen uit mijn hoofd zeven collectieve festiviteiten. en toen hebben we bedacht dan kunnen er zes incidentele zijn. In het strand hebben we situaties waar twee deelgebieden aan elkaar grenzen. Dat betekent dat op het moment dat je op net op die grens zou zitten... en dan krijg je drie van de ene en drie van de andere. Laten we het dan zo afspreken dat we het doen zoals het hier staat. En daar is wat mij betreft in al die tijd niks aan veranderd. Nee, maar u, had het, u had het dat u terug wilde naar de oude situaties. Dan moet u natuurlijk niet selectief zijn en zeggen... deze situatie wel, maar die nog ouder is wil ik niet. Dan moet u alles meenemen. Maar Wat is het verschil tussen de ouderen en deze situatie in uw visie? Dat betekent dat voor het uh, rapport van Peuts... en uh, voor de, de maatregelen genomen zijn om uh, dat terug te dringen... dan denk ik dat je opnieuw moet gaan kijken... als u iets wil, want u bent nu weer aan het veranderen... en dan moet je alles veranderen, moet je alles weer meenemen... en dan moet je kijken naar de wettelijke basis die er is... want ook het rapport Peuts heeft al uh, een aantal jaren geleden neergelegd... en verdient wat aan, aanpassingen. Meneer Baber, wil... Voorzitter, ook dit punt is beneven de, de, de realiteit. De gemeenteraad heeft zich uh, uitgesproken in de tijd... voor het feit dat men dat onderzoek zal laten doen... ...en dat dit bindend zou zijn. En dat betekent dat er sindsdien sprake is van 12, 12 dagen... ...waarbij de normale, de reguliere geluidsnormen mogen worden overschreden. Punt uit. Meneer Kramer, punt open. Ja, ik denk dat de OPZ ook eens duidelijk moet zijn... ...want wat is er tegen een festiviteit? Ik denk eerlijk gezegd, meneer Kramer, dat we duidelijk, heel duidelijk zijn... ...we hebben afspraken met elkaar gemaakt. En op het moment dat we afspraken maken... En we accepteren als gemeente dat we dus een bindend advies gebruiken als richtinggevend voor ons besluitvorming. Dat we ons daar dan ook bij moeten bepalen. En niet ineens op een gegeven moment dat we iets anders leuk en vinden. Mijn vraag is heel wijs. simpel. De wat, Kramer, wat is, nee, maar meneer Belberg ja. praat eerst aan. Dat is geen antwoord op de vraag. Nou, een hele simpele vraag. Ik wil weten wat er tegen een festiviteit is. Wij zijn niet tegen festiviteiten. Wij zijn namelijk wel tegen een beperking van 12 in het totaal. Want dat was namelijk hetgeen wat wij als beleidskader hebben geaccepteerd hier in deze gemeente, meneer Kramer. En daar heb ik voor de rest niets aan toe te voegen. Meneer Stamis, u wilde ook een interruptie plaatsen. Ik heb een, uh, twee vragen aan de heer Bouwberg Even, uh, De eerste om een, mijn geheugen even op te frissen. Dat, dat onderzoek waar u naar verwijst, hoe lang geleden is dat uh, gedaan? Dat Peuts uh, onder, onderzoek. Ik, ik heb geen idee wanneer dat wanneer dat ook alweer precies was, meneer Stammer. Oh, Kunt u dat niet bij benadering ook zeggen? Nou, ik denk uit mijn... Maar dan moet ik. Gokken hoor. 2002, denk ik. Ja. Jaren... Oké, okay, dat, okay, dat is. Nou dat, goed, het dat is prima. Dat is, dat is wel. Zo. Uh, tweede tweede vraag. U, u, u, u wilt nu uh, eigenlijk net als wat de heer Van Van Deursen net voorstelde, u u wilt dit de oude situatie terug. Lijkt het mij verstandig om ook voor te stellen dat we dus ter zijn de tijd, het zij in april, uh, gaan discussiëren ook of deze situatie gewijzigd moet worden of niet. Nou, ik In zeggen. plaats van nu al vast, vast te leggen dat wij de, dit absoluut niet, uh, niet gaan willen. Uh, u, u refereert aan een, aan een oud onderzoek waar de, waar de raad zich aan, uh, aan gecommitteerd heeft, maar, maar ja, tijden veranderen ook. En het zou niet de eerste keer zijn dat deze raad zijn uitgangspunten verlaat uh, wat dat betreft. Uh. Heren, u heeft gemerkt dat ik iets meer ruimte bied. Omdat, uh, ja, het CDA vraagt af en toe veel meer ruimte. Dus ik dacht, laat ik de anderen ook dat bieden, meneer Bluis. U krijgt hem zoals u wilt. Dat doe ik bewust, omdat u ervoor gekozen heeft om de behandeling aan te houden. En we nu een poging wagen om hier te kijken, kunnen we in de huidige samenstelling... nog tot een afronding komen, gelet op de belangen... in de APV? Uh, meneer baber Wilson, u heeft nog steeds het woord. Ja, want de heer Stammis... heeft mij een vraag gesteld. Zou het niet een idee zijn... om dat opnieuw aan de orde te hebben? Omdat wij misschien voortschrijdend inzicht... op dit punt zouden kunnen, kunnen hebben? Nou, dat is wat mij betreft... aan de raad, meneer Stammis, daar ga ik niet over. Maar waar ik op dit moment op... Op aandring Dat is namelijk dat we datgene wat we tot dusver met elkaar hebben afgesproken. Dat we dat ook gewoon blijven doen. En die discussie die u wellicht wilt aangaan. Nou, dat zien we wel hoe dat verder zijn beslag gaat krijgen. Dan ten aanzien van de sluitingstijden. Sluit ik mij geheel aan bij de opmerkingen van GroenLinks. Want ik, ook wij zijn van mening dat die sluitingstijden in de tijd in goed overleg met bewoners en ondernemers tot stand zijn gekomen. We hadden ook een bepaalde visie over wat er op het strand allemaal wel... en wat er op het strand allemaal niet zou kunnen gebeuren. En daar heb ik, op het moment dat u daarin geïnteresseerd bent... nog een hele interessante lijst van, pagina lang. En daar past in feite dit zo zonder meer zeker niet in. Maar, hetzelfde als wat meneer Stammees opmerkte... het kan best zijn dat de mensen die dit aangaat, daar intussen anders over denken. Dat zou kunnen. Kan ik niet uitsluiten. Maar zonder die mensen gehoord te hebben... wens ik hier absoluut geen, geen besluit over te nemen. En wij zullen dan ook op het moment dat de VVD... dit amendement in stemming zou willen brengen... om die reden tegenstemmen. Maar ik zou het beter vinden als de VVD gewoon... Eh, ook wat de heer Van Deurzen voorstelde... dit amendement opnieuw inbrengt op het moment dat... iedereen zich daarover heeft kunnen uitspreken en niet... Een heel kort voor deze vergadering, terwijl, terwijl, terwijl, terwijl er geen mogelijkheid is geweest. Mevrouw Kramer, Voorzitter, een interruptie? Ik snap, de heer, dan moeten de, de heer Van Deursen en meneer Baubach, wil Wilsen toch eens uitleggen... ...wat dan het verschil is met hun abonnement. Hetgene wat voor ligt, is ook hetgene wat de ondernemers hebben gezien uw abonnement bijvoorbeeld, dat een inrichting is toegestaan... maximaal drie incidentele festiviteiten te organiseren. U gaat dat ook wijzigen waarop geen inspraak is geweest. Deze zie ik ook pas vandaag, dus ik snap het verschil niet tussen uw abonnement en ons abonnement. Legt u dat dan eens heel goed uit? Nou, dat zal ik heel goed uitleggen en ik hoop dat u het begrijpt ook, meneer Kramer. Hetgeen wat wij hier willen beogen en bereiken, is namelijk hetgeen zoals de situatie was. En niks meer en ook niks minder. En ik hoop dat dat nu eindelijk duidelijk is bij meneer Kramer. Dan is het zo dat er zijn een aantal technische zaken gerepareerd met het abonnement. Eh, wat de heer eh, Kramer eh, op allerlei punten heeft toegelicht. Daar, hebben wij, eh, daar gaan wij gewoon helemaal in mee. En tenslotte is er het abonnement van het CDA. Daar wilden wij graag eerst het standpunt van de wethouder vernemen. Voordat wij daar iets over zeggen. Dank u voorzitter. Het abonnement van het CDA wordt er bij de APV, voor zover mij tot nu toe bekend is, niet. Geen abonnement ingediend. Maar meneer Bluis krijgt nog het woord. Meneer Bluis. De coalitie is klaar. Uh, ja. Ten eerste complimenten naar de, de voorzitter. Uh, de wijze waarop hij uh, de handschoen heeft opgepakt om met de ondernemers te praten. En ook complimenten naar de ondernemers. Vooral de heer Demmers die daarop geschreven Ik heb hem ook direct teruggemeld. Hij sloeg de spijker op zijn kop. Hij had daar een verhaal bij van waarom het dan fout gaat in de communicatie. Dat vond ik eigenlijk het belangrijkste ervan. En ik denk dat dat goed opgepakt is. Dus dat is dus toch goed ge geweest. Ook al was het een rare avond dat het gebeurd is. Want uiteindelijk levert het alleen maar waarschijnlijk winnaars op. Dus bij deze. Dan ga ik maar naar de abonnementen toe. Nou, voor het geval met de honden daar zijn we helemaal voor het abonnement. Want wij vinden het ook heel normaal dat er s'avonds... En dat er honden op strand moeten kunnen komen. Want we wonen in Nederland. Denk ik. Uh, het abonnement... Uh, voor die deelgebieden. Die hele discussie met de wiskundige berekening. Ja, ik heb ook een wiskundige berekening gemaakt. Uh, negen... negen palvioens in één deelgebied... met drie feesten. Is ieder een, een derde feest. Ja, Zo kan je het ook uitrekenen. Met andere woorden. Ja? Dat is wel heel erg weinig. Want dan moet je weer gaan kiezen wie mag er een feest. Dus Ik denk... Met het verhaal rond strand, wat ingezet is door deze coalitie en door iedereen ondersteund. Dat we andere strandpavillons krijgen die moeten voldoen aan allerlei voorwaarden. Dat het dus volwaardige voorzieningen zijn. En als het een volwaardige voorziening is, dan moet je dat ook volwaardig behandelen. Dus als het een horecavoorziening is, dan is hij dus ook een horecavoorziening. Dus vind ik ook heel normaal dat die net zoals andere horecavoorzieningen tot één uur open mag. Nou, dus wat dat betreft denk ik... Dat we die discussie, want die loopt alweer wat jaartjes, hier in deze coalitie moeten sluiten. Ja, Het is jammer dat in de raadsopdracht staat. De algemene plaatselijke verordening is het uitgangspunt voor de vertaling van beleid. Dit betekent onder meer dat de sluitingstijden strand en dorp niet gelijk worden getrokken. Dat is wat deze coalitie heeft besloten. Daar hebben ze allemaal voor gestemd. Het CDA heeft niet voor dat hele besluit gestemd. Dus wij kunnen ook nu met gemak afstand nemen van het verhaal... en het VVD-abonnement... wat natuurlijk in het kader van het verkiezingsstrijd... een goed item is, ondersteunen. Voorzitter, um, bij interruptie. Nick Uiken. De heer Bluis heeft het over een volwaardige discussie. Bent u het dan niet met me eens... dat als je praat over een volwaardige discussie... dat je niet om één minuut voor twaalf allerlei zaken moet, en moet nee. inbrengen... waar helemaal geen discussie over gevoerd kon worden... In het kader van alle discussies die u gevuurd hebt, inclusief de structuurvisie... ...allemaal wat, wat we willen met Zandvoort en dat het volwaardige aplastementen zijn... ...kan je wel die discussies blijven voeren dat we ooit eens hebben besloten met een rapport Peuts... ...ik dacht dat het iets over met schoonheidsspecialisme had te maken, maar dat is iets met onderzoeken... ...dat het in 1997 is geweest, maar je moet op een gegeven moment ergens voor kiezen. Ergens voor inzetten en, en je keuzes maken... Dat is, staat, dacht ik, ook in het CDA's verkiezingsprogramma. Hè? Je moet je ergens voor kiezen. Wij kiezen ervoor. Het is een volwaardige ablassementen. Ze hebben gewoon het gelijke rechten als de gewone horeca Met andere woorden. Gelijke monniken, gelijke kappen. En het strand is, wat dat betreft, is 100% onderdeel van het dorp van Zandvoort. Dus op die manier moet je dat benaderen. Dus dat geldt voor die feesten. En dat geldt voor, voor die, die, die tijden. Dus wij zijn het eens met die abonnementen. Ik vind het alleen jammer... Uh, ja, met die, met die, niet uh, die van Open Set dus niet eens. En, uh, en met dat, uh, die andere van de VVD. Ja, het is jammer dat er maar één artikel wordt worden Het liever dat er twee was geweest, maar we kunnen daarmee leven. Dat was hem wat u betreft. U dient geen abonnement in. Mevrouw Rietkerk. Ja, dankjewel voorzitter. Um, ik sla me ook aan bij de vorige sprekers dat, ik, uh, dat wij als PvdA blij zijn dat uh, de ondernemers en de burgemeester toch een uh, goed gesprek hebben gehad. En uh, het een en ander toch duidelijk is geworden. Dus daar zijn we toch wel blij om. Um, allereerst over uh, het amendement van, uh, van GroenLinks. In de commissie hebben we als PvdA gezegd dat we uh, erg blij zijn met het feit dat er geen honden op het strand uh, meer komen. Daar hebben we heel duidelijk van gezegd dat het, uh, de, de handhaving daarop is uh, heel lastig. Die is ook lastig als je zegt, de honden mogen wel op het strand van, vijf tot, of van zeven tot de volgende ochtend. Dus de handhaving is sowieso een probleem. Dat laat dat duidelijk zijn. In de fractie waren we daar verdeeld over. Dus dat zal u straks in de stemming waarschijnlijk ook zien als het gaat om dat amendement. Um, maar wij willen daar wel iets aan vastkoppelen. Want als ik kijk naar de APV en het gaat überhaupt om honden... dan kijk ik naar artikel 2.57... Uh, uh, en dan lees ik bijvoorbeeld een aantal zaken... waarvan ik nu in de praktijk helemaal niets van zie. Ik bedoel, binnen de bebouwde kom, openbare plaats... mag een hond dus niet uh, loslopen. Hij moet aangeleid zijn... Wat is de bebouwde kom? De bebouwde kom is bij mij tot uh, uh, Nieuw-Noord en uh, heel Zandvoort. Uh, nou, ik wil ze wel eens stellen, de honden die loslopen van de baasjes, ...niet zien dat ze ergens uh, hun behoefte doen. Uh, nou, zo kan ik ze allemaal wel uh, benadrukken. Dus in de plaats van het feit dat we zeggen van uh, geen honden op het strand... ...willen wij als PvdA dan heel duidelijk zeggen... ...handhaving überhaupt in het dorp... ...en in ieder geval op die artikelen 2.57... ...met uh, van lid 1 tot en met lid 3... Um, ...dat willen we echt benadrukken... ...want ook uh, bij Zandvoort Schoon is naar voren gekomen... ...dat hondenpoep toch echt de ergernis nummer 1 is... ...en ik vind het, uh, wij vinden het belangrijk dat daar dan handhaving op is. Um, even kijken... ...amendement van uh, OPZ... Um, nou, ik begrijp dat OPZ uh, uh, eigenlijk wil naar datgene wat er stond, wat er was. En uh, ik denk dat wij even nog moeten overleggen. Ik vind het lastig, het wordt voorgelegd. En uh, ik denk dat we even nog moeten overleggen hoe wij daarop gaan reageren. Uh, het amendement van, uh, van meneer Kramer. Ja, ik denk dat ik me dan toch aansluit. Ik was erg blij met, uh, met de reactie van, uh, van GroenLinks. Want... Uh, Eigenlijk is het ook zo. Je hebt de neiging om er helemaal inhoudelijk op in te gaan. En erop uh, te reageren. Maar ik denk dat u gelijk heeft als u zegt... Het is, een, uh, uh, het is niet democratisch. We moeten dat gewoon met z'n allen. Moet iedereen de gelegenheid hebben om er wat van te vinden. Um, en dat geldt dus ook voor uh, amendement, uh, het tweede amendement van de VVD. En... Het rioleringsplan doen we nu niet. Hè? Nee, nee. Dat komt straks. Dat was, uh, dat was hier, wat nou. u betreft. Dank u. Eh, mevrouw Rietkerk. Iemand anders nog een eerste termijn behoefte? Dat is niet het geval. Dan heeft de portefeuillehouder. Hoor ik net. Behoefte aan een korte schorsing. Om een technische vraag even te stellen. Dus ik schors een paar minuten. Ja, dat zijn weer die dingen. Don, die we al in de commissie. En vorige raadsvergadering hebben gehad. De honden. En de zuid- de strand en de ondernemers. Ja, nou ja, de honden zullen we wel niet over uitgepraat raken. Nee, dat denk ik ook <coughs> niet. Het, het, het gekke is dat daar uh, honden aangeleind in het dorp, ze moeten overal, altijd ja, aangeleind ja, zijn. Ja, behalve op losloopplaatsen, ja, die ja, zijn er ja, maar een officiële. paar. Ja, ja. Maar langs de Tonstraat is er bijvoorbeeld ja, een daar zo aan de zuidkant, langs de Franswaanstraat, langs de Keeselstraat, die Duinranden. Ja, moet, moet ze officieel, officieel maar vast. Ja, ja, en er staat niet bij hoe lange lijn moet zijn natuurlijk, hè? Nou, Ik vind het wel leuk dat zich eigenlijk twee kampen voor wat betreft de horeca openingstijden... Ja. ja. De ene kant, en dan verwoord door het CDA, van we zijn een toeristendorp, we moeten dus. de, de economie stimuleren, dus gelijk trekken en we we zijn stimuleren. zijn het dus met de VVD eens, Ja, duidelijk. Stimul en het andere kamp is uh, van, ja, wij willen de geluidsoverlast eigenlijk niet. Ja, nee, bij mezelf niet. Ja, ja, ja. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat zijn mijn... <laughs> nee, niet kwalijk. Ja, not in my back, ja, ja, ja, ja. Maar wij willen de geluidsoverlast niet, dus we gaan er zoveel mogelijk tegenhouden. Ja. Ja. Maar... Ja, en, ja, en dan krijg je, als je dat gaat bediscussiëren, dan krijg je, als dat doorgaat in april, dan krijg je toch die discussie van, zijn we nou een slaapdorp of zijn we een toeristendorp Ja, dat is waar. En dat is de, de discussie die Gert-Jan Bluis aanslingert in feite. Ja, nou, nou ja, samen en met VVN. doet ook prettig mee, want die wil natuurlijk een slaapdurpte ervan maken. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, dus ja, ze, ze zijn, doen alle twee er mee, kampen en die, uh, die ja. zich aftekenen. En, ja, en ik vind dat de PvdA een, niet een goed standpunt heeft ingenomen, of tenminste niet naar voren heeft laten ja. komen wat hun standpunt nu ja. is, wat hun beweegredenen zijn om het niet uh, tot nee. één uur te laten uh, doorgaan. Ja. Nou, aan de andere kant staat dan dat, uh, wat Kees van Deurzen van GroenLinks zei: van ja, maar luister, dit is zo verstrekkend, daar mogen best wel. Uh, uh, een inspraak uh, en een hoorronde aan, uh, aan ja, daar Kan ik het mee eens zijn? Ja, ja Ja, dat vind ik wel een redelijk verzoek. Want het is natuurlijk... Uh, ja, ja. Er zijn we, twee kampen en, ja, en dat moeten we, we het dat discussiëren. mag toch ook best inderdaad in april? Of ik of denk het wel. Ook. Alleen heb je best kans dat de verhoudingen anders liggen. En dat het dan, dan wel doorgaat. Uh, ja, nou ja, dat hangt, hangt dus van die <laughs> ja. samenstelling van de Raad. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja, uh, ja. Nou ja, kijk, uh, het is vorige keer ook gebeurd met de middenboulevard. Dat is uh, teruggedraaid. Ja. Dus alles wat nu besloten wordt, kan eventueel door een nieuwe raad ook weer teruggedraaid Blijkbaar kan worden. dat dus. En, ja. Uh, ja, de, ja, de, niet